Just when I thought I could be strong When I thought I could be strong So I sing, hi Sneak, Snake, ach, ach, de laatste keer dat je hem hoort, al zijnde de Elsplaat voor deze week. Je hoort de Bee Gees uit 1970. En ai yo, ai, -o, ai -o. nog maar één keertje klappen voor deze jongens dan. Welkom luisteraars, vrienden en vriendinnen van de afwasshow op Radio Els 558. En het is weekend hè, ja ik hoop dat je een leuk weekend tegemoet gaat. Uh, qua weer is het wel aardig lekker qua temperatuur, maar er komt ook wel steeds meer wind en er komt ook wel wat regen dus. Maar wat dat betreft, we maken er wel wat van natuurlijk. Wat gaan we dan allemaal doen in die show? Nou weer verkeer. En uh, oh ja, vanavond hebben we natuurlijk weer de grote afwasvergadering en dan hebben we een, een verrassing hoor. Want... Uh, Good old DJ Dikkebaan, die is met pensioen, dus we hebben een nieuw lid gevonden voor de jo vergadering en die wordt vanavond geïntroduceerd, dus ik zou zeggen maar even op de Facebook in de gaten houden wie dat gaat worden, en uh, hij heeft grote plannen met uh, de Ava Show en zeker met de Elsplaat, dus we zijn in spanning. Maar voorlopig gaan we nog eerst even wat lekkere muziek draaien natuurlijk in de Ava Show, onder andere daar zijn Jimmy Helms, de Venga Boys, Cat Stevens komt voorbij, Madonna, Angel, Davey, Daisy, Doki, Bicky, Mick en Tits, ja verschrikkelijk om uit te spreken, Toontje Lager in het kader van de Hollandse plaat, daarna de Hollies, Hugo Montenegro, of zoiets. Ja, uh, Suzette and the Next. Dat vind ik ook een heerlijk, apart, mooi plaatje. Dat is echt iets voor de Avan Show. De Three Degrees komen weer eens een keertje voorbij. Robert Palmer straks. Maar we beginnen zoals gewoonlijk met een plaatje uit 1965. En dat is uh, mooi hoor. Dat is Harvey Villar en Caprice Fini. Goedenavond, je luistert naar de Avan op Radio L's 558. Nous n'erons plus jamais.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 Dire que c'était Ik ville de mon premier amour, Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. c'est fini. Ik neem de trein naar de Capri, c'est fini. c'est fini. Ik ne de pas que j'y retournerai un jour Nous n'irons plus jamais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 50 jaar geleden een grote hit voor Harvey, Villard en Capri, fini. Ja, ja, dit is tenminste nog een Franse titel die ik uit kan spreken, want dat vind ik altijd verschrikkelijk. Dan zit ik van tevoren al in de stress in de Bibels en zo, want dat kan ik eigenlijk helemaal niet. Er staan 70 files in Nederland en de langste die staat op de A13 tussen knooppunt Prins, Kloosplein en Afrit Berkel en Rode Rijs, want daar is het altijd prijs 10,1 kilometer. The Other Show. All Hit Radio. Radio Else. 558. Lekker muziek hier op een vrijdagavond, want we gaan het weekend in Luiden. uit 1981. Robert Palmer en Looking for Coulouse. Het, ik heb allemaal lange plaatjes, want ik heb straks al een kwartier gehad. En ik heb voor mijn gevoel, ben ik pas net begonnen, heb ik nog maar een paar plaatjes gedraaid. lekker uit nou, wat dat uitrusten betreft, dat zal wel loslopen, want ik heb het druk, druk, druk, druk, druk, druk, druk, want morgen hebben we natuurlijk de top 40 weer, de historische top 40 van 40 jaar geleden, die begint weer zoals gebruikelijk om 2 uur morgenmiddag, en die gaan we ze van de zaterdagmorgen helemaal voorbereiden. Hier zijn de 3 Degrees. 41 jaar geleden was het het jaar van beslissing voor de 3 Degrees en dat is het waarschijnlijk nog steeds dan. De uh, 3 Degrees met Year of Decision. Oh, ik, ik krijg hier lekkere warme chocolademelk met een scheut rum en ik moet het nieuws gaan voorlezen van Elsters. Dan gaan we even de papiertjes erbij pakken hoor. Of we wat hebben voor vandaag. Zo. De NS die stoot de exportatie van de winkels op de stations af. Daardoor moeten zo'n 5.000 werknemers van werkgever veranderen. Dat zeggen betrouwbare bronnen binnen de NS. De spoorwegen moeten zich op las van minister Dijsselbloem herjonteren op hun positie na het falen van de hoge snelheidstrein. Vira en de malversaties van NS bij de aanbesteding in Limburg. Ook verkoopt NS het in opspraak geraakte busbedrijf Q-Bus. De commerciële buitenlandse dochter Abilio mag NS waarschijnlijk houden. Voetbalhooligans die donderdag een café op de Dam sloopten, hebben nog voor veel meer schade gezorgd. Hoolika-ondernemer Won Jip zag zich genoodzaakt zijn vijf cafés rond de Dam te sluiten en honderd personeelsleden naar huis te sturen. De omzetschade loopt in de duizenden euro's, vertelt hij. De ondernemer overweegt om voortaan niet meer open te gaan bij dit soort wedstrijden. De bewoner van een appartement in het Brabantse Rijen heeft vrijdagochtend een dode man in zijn woning gevonden. De man, die meestal bij zijn vriendin verblijft en daarom regelmatig andere mensen in zijn appartement aan de Brebroek laat overnachten, trof de dode rond kwart over tien aan vanmorgen bij terugkomst in zijn woning. Het St. Reedom College in Zaandijk heeft ouders in een brief gewaarschuwd naar een verontrustend incident. Een leerling in de brugklas werd klemgereden door een auto. De bestuurder probeerde haar de auto in te trekken, meldt het Noord-Hollands Dagblad. De man reed in een wit, wit bestelbusje. Het 13-jarige meisje wist na een worsteling te ontkomen. De politie heeft nog geen signalement van de bestuurder bekendgemaakt. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet en de KNVB bij de FIFA het geld moeten terug eisen dat Nederland uitgaf aan de kandidatuur voor het WK voetbal in 2018. Aanleiding daarvoor zijn uitlatingen van FIFA voorzitter Sepp Blatter. Die gaf vorige week toe dat in 2010 voor de stemming in het hoofdbestuur van de FIFA als was afgesproken dat Rusland het WK van 2018 zou krijgen. In een reactie op de uitspraak van de paus dat hij openstaat voor een bezoek aan Nederland, zegt de bisschoppenconferentie dat er nog geen sprake is van een formele uitnodiging. Of dat er in de toekomst van gaat komen, is op dit moment niet te zeggen, aldus de Nederlandse bisschoppen. Een pausbezoek verloopt altijd via de bisschoppen. Twee jaar geleden blokkeerde Aartsbisschop Wim Eiken uitnodiging aan de paus voor een bezoek aan Nederland. Hij was bang dat er in Nederland niet veel animo voor de paus zou zijn. Het kabinet lijkt van slag over de verbanning van Sesamstraat naar een themakanaal. Dat vind ik nou echt een groot maatschappelijk probleem, zei een lachende minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken toen hij een vraag kreeg over het besluit van de NPO om Sesamstraat te verhuizen van NPO 1 naar het digitale themakanaal Zap Extra. Waar heb je de publieke omroep voor als er geen Sesamstraat meer is? Hoe moet dat nou? Vroeg Plasterk zich af, minister. Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat hij het ontzettend jammer vindt. Zonder muziekstuk, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Het stamt uit 1980 en het is afkomstig van Sue, Sad and the Next. En het is getiteld Young Girl en ze zingt van alles daarin. Goedenavond, je luistert naar Raffenshow op Radio Els 558. Het is inmiddels al 23 minuten over de klok van 5 uur. Elke week bij Radio Els 558, de historische top 40 van 40 jaar geleden. Luister mee en fris je geheugen op bij Radio Els 558. Veel te weinig gedraaid he, op de radio, instrumentale muziek zoals dat heet. En dit is wel uh, zeker een goede plaat natuurlijk. Dit is veel muziek zelfs van de western, the good, the bad en the ugly. En zo heet het nummertje dan ook. Het is van Hugo Montenegro. Ja, ik vind het echt prachtig dat je hier gelijk al die beelden van die uh, film weer voor je hè? met Clint Eastwood en zo. Ja, het zijn toch wel topfilms uit de jaren 70 geweest. Goedenavond, je luistert naar Radio Eels 558. We gaan hier lekker door met de muziek. We gaan weer eens terug naar de jaren 60 met de hollies. En het is allemaal erg, heel erg voor Suzanne. Sorry Suzanne. Ja, die komen heel wat voorbij hier bij Radio L558. Zowel in de non-stop programmering als in de Ava Show. Want ze hebben heel wat hits gehad, jongens. Ik denk, de het is denk ik een van de groepen met de meeste hits in de jaren 60 en 70. Dit stond uit 1969. Het was natuurlijk getiteld. Sorry, Suzanne. Nou, we gaan maar eens even wat sprookjes vertellen. Uit 1977. En daarna, die kan dat zo mooi zingen. Die zingt over sprookjes. Hier is Fairy Tail in de Ava Show. net op Facebook over van oh Soraya is dat die reageert op het plaatje van de Holly's wat we net draaien van Sorry zijn dat busstop ook zo leuk is uit 1966 nou dat heb je helemaal goed Soraya dus die gaan we volgende week misschien niet maar die week erop gaan we die draaien want ik heb geloof ik de playlisten voor volgende week al helemaal klaar hè? ja ja we zijn hier vlot bij de affiche hoor De, weet je nog wel voor vandaag? Het is vandaag 6 november. En dat betekent dat het de 310e dag van het jaar is. En er komen er nu nog 55. Vandaag in 1919. De eerste radio-uitzending in Nederland voor een algemeen publiek. En die werd verzorgd door radiopionier Hanzo Schot, Arnes en Stering. Steringa. Steringa, Ik ben gek op radio. Maar nu, het, nu ik weet wie het heb uitgevonden, eigenlijk. Ja. In 1840 de Republiek van de Rio Grande geeft zich over aan Mexico en in 1990 Hongarije wordt het 24ste lid van de Raad van Europa en is daarmee het eerste land van het voormalig Wasjo-pact dat toetreedt tot de organisatie. In 1956 vandaag Nederland trekt zich terug van de Olympische Spelen in Melbourne uit protest tegen de Sovjet-inval in Hongarije. En in 1923 vandaag, Jacob Schick krijgt een octrooi op werelds eerste elektrische scheerapparaat. Dus zo oud is dat ding al, is bijna 100 jaar oud. Nou, dan gaan we eens kijken wie de jarig zijn of geboren zijn vandaag in het verleden op deze dag. Dat was in 1661 Karel II van Spanje. Jawel, hij overleed in 1700. En in 1861 werd geboren James Nesmith. Hij was de Canadese uitvinder van het basketbal. Hij overleed in 1939. In 1949 was het de beurt voor Govert van Brakel, Nederlandse radiopresentator. En uh, volgens mij is hij met pensioen, maar zit hij nog wel eens af en toe op de radio hoor. Ik dacht zondagmorgen of zo. Bij Max, hè, die oude omroep. Ja. En in 1956 werd geboren, maar dat had beter niet kunnen gebeuren. Marc Dutroux, Belgisch crimineel en moordenaar, veelvuldig moordenaar zelfs. <coughs> in 1974 werd. Frank van de Broeke geboren, hij is een Belgisch wielrenner en hij kwam tragisch om het leven in 2009. En uh, Nick Schilder is jarig, hij schijnt een Nederlands zanger te zijn en hij is geboren in 1983. Dan gaan we eens kijken wie er overleden zijn vandaag. Dat was in 1650 Willem II van Oranje, hij werd 24 jaar oud, hij was een Nederlands stadhouder. Rob Hoeken, 56 jaar werd hij, hij was Nederlands zanger, pianist en songwriter en dat gebeurde in 1999 en een jaar later in 2000 overleed Eddie Bruma, hij werd 75 jaar, hij was Surinaams politicus en schrijver en in 2007 overleed Henk Thompson, hij werd 82 jaar oud, hij was een Amerikaanse countryzanger. en ach hoe triest, die kent ze niet, tenminste de oude generatie als zuster Clivia uit Ja Zuster Nee Zuster. Die rol werd vertolkt door Hattie Blok, zij overleed vandaag in 2012, maar werd wel 92 jaar oud, dus een zeer respecta respectabele leeftijd. Nou, dan gaan we nog even kijken naar het weer. In 1901 werd het het koudst met een laagste minimumtemperatuur van 5,2 graden. Onder nul, hè? Ja, en de hoogste maximumtemperatuur was 17 graden in 1966. Maar misschien is dat wel verbroken vandaag, want volgens mij was het vandaag warmer. In 2003 schijnt de zon het langst 8,2 uur en het langst in de regen lopen, dat deed je, als je dat voor je plezier doet in ieder geval, dat deed je dan in 1999, want toen regende het 15 en een half uur. <tiedacht> de afgas <afgelopen> show. <tiedacht>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 ...altijd een beetje de tegenhanger van Doe Maar. Ja, we horen het toontje lager. Ik heb vroeger die DLP nog gehad. Uh, vroeger of later heet die DLP geloof ik. Dus staan echt wel juweeltje, juweeltjes op. Dit was stiekem getansd uit 1983. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Hey! Till he can! DDD -D, D, B, M -N T, oftewel DVD Dee, Dozie, Bicky, Mick en Tits. In één keer goed en het nummertje eten dat zal je ook al niet verbazen. Oké, okay, en het stamt allemaal uit 1967. Wat een heerlijk plaatje voor de vrijdagavond om te horen. We gaan eens even kijken naar de files hier in Nederland. Er staan er momenteel 93. En we gaan eens even bloem bloem bloem kijken wat de langste zijn. Uh, blum, blum, blum, blum. We gaan allemaal kleintjes. 7,5 kilometer op de A1 tussen Hoeverlaken en Inbrugge. 10,6 kilometer op de A1 tussen Naden en Knoop Dienen. Blim. 8,9 kilometer op de A2 tussen Utrecht en Vilianen. Broem, broem, broem, broem, broem, broem. Ik denk dat we maar naar de Randstad moeten. 8,8 kilometer nog op de A4 tussen Schiphol en Nieuw-Venup. Dan zeker veel mensen op vakantie of zo. Dat zou natuurlijk allemaal kunnen. misschien is het daar wel herfstvakantie nu. Volgens mij was dat vorige week, maar ja, dat kan zijn natuurlijk. Broem broem broem broem broem broem broem broem 7,2 kilometer op de A12 tussen Arnhem noord en Zevenaar. Bloem bloem A12 9,5 kilometer tussen nieuwe brug en knooppunt Gouwe. Daar is het ook altijd prijs, nu komen de lange zor 14,5 kilometer op de A13 tussen knooppunt Prins en knooppunt Klein Polderplein. Uh, bloem, bloem, bloem. 10,8 kilometer op de A15 tussen Gorkum en Papendrecht. Uh, 10,3 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. Bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, bloem, Allemaal kleintjes, allemaal kleintjes. Nou, dit is wel weer een flinke. Dat is ook altijd raak daar. Hè? Op de A27 tussen knooppunt... Eemnes en Nieuwegein, Ja, Nieuwegijn is natuurlijk ook een grote gemeente. En het loopt eigenlijk naadloos over tegenwoordig in Utrecht. Op de A27, 10,4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Werkendam en knooppunt Hoijpolder. Nou, ik, ik hou het zo wel weer voor, zo voor gezien hoor. Ik vind het allemaal wel goed. We gaan lekker de muziek draaien. Ja. Al die files, je wordt er niet goed van. Om, pom, pom, pom, pom. Oh, hier ook nog eentje hoor. Op daar 58, 11 kilometer tussen knooppunt Prinsseville en Tilburg. Ja, Tilburg. Ook zo'n een, een mooi, mooi, mooi stadje is stad. dat. Oh, wacht, de muziek is al begonnen. Ik heb het hier over Angel en Wintersong uit 1978. Winter is here. We share this chilly night This frost on the window pane Winter nights are here again There's a feeling in the air Feel the spirit everywhere Winter winds on heaven and earth. On every face The ice begins to cling Listen to the children sing Looking outside The city lights all come alive People running all around They fill the streets with a happy sound Geen vorst in de lucht, maar we gaan wel richting winter natuurlijk. Hè? Dat zie je iedere dag met Weet Je Nog Wel, dat ik vertel hoeveel dagen er nog komen in dit jaar. En uh, dat zijn er, geloof ik, wat had ik al gezegd, iets van uh, 55, 56 zijn er nog maar. Hè? Ja, het, dan is het jaar gewoon alweer om. Je hoorde uit 1978 alweer Angel en Wintersong. Gezellig, de Avast Show met Ferry. All Hit Radio, Radio Els 558 Give it to me van Donna natuurlijk uit 2008, Soraya, dus die zat er een jaartje naast. Nou, dat mag de pret niet drukken natuurlijk. Ja, ik vind dit, ik heb hier zoveel respect voor deze dame, ze is namelijk van hetzelfde bouwjaar als ik en ze gaat tijdloos met haar muziek mee. En we draaien meestal niet zo recente muziek, want dit is uit 2008, dus dat is nog maar zeven jaar oud. Hè? Ja, dat is nog niet zo oud dus. Uh, het is inmiddels al acht minuten voor de klok van zes uur geworden, maar we gaan gewoon weer die playlist afmaken. Het is tenslotte vrijdag, dus we kunnen morgen uitslappen. Ja, zo werkt dat ongeveer. We gaan weer terug naar de tijd hoor. Vertrouwde muziek in de Show van Cat Stevens uit 1971. En het is allemaal getiteld Tuesday is Dead.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 Morgen overdag blijft het bewolkt en zeer lokaal valt er lichte motregen. In de loop van de middag en in de avond gaat het op meer plaatsen regenen. In het zuiden-oosten blijft het echter overwegend droog en vooral daar kan het in de middag opklaren. Het blijft zacht met een maximum temperatuur die uiteenloopt van 16 graden in het noorden tot plaatselijk 19 graden in het zuiden van het land. De zuidenwind neemt toe naar matig bovenland en krachtig tot mogelijk hard langs de westkust. Het, dit hebben we ook nog natuurlijk hè? Ja, ja, ja, ja, ja. De klap op de knieën plaat. We gaan naar de Vengaboys Boys toe met Boem Boem Boem. boom. boom, boom oh, Even nog een uh, koude slok chocolademelk. ik was er niet aan toegekomen om hem op te drinken en uh, dan is het een beetje koud. Maar ja, goed, uh, rum is ook koud. Dus het maakt niet zo gek van uit. Dit is het Jondje van Gewoon ze alweer dat er weer een einde gekomen is aan de vrijdagse aflevering van 6 november van het jaar des Alles 2015 van de show hier op Radio Els 558. Maar niet gedreurd, want als je dit nog wat terugluistert, komt ook als podcast vanavond via de Facebook-kanalen wel te staan. Dus dan kan je het nog eens een keer terugluisteren, mocht je daar behoefte aan hebben. Maar nou, dat kan ik me voorstellen, want we hadden toch wel weer een aardige muzieklijst voor vandaag. Uh, het is inmiddels uh, precies 6 uur en ik heb nog één plaatje voor je zometeen. Dat wordt een nummertje uit 1973 van Jimmy Helms. Gonna make you an offer you can't refuse. Nou, ik ga jullie ook een aanbod doen wat je niet kan weigeren. Morgen gewoon luisteren om 2 uur naar de top 40 van 40 jaar geleden. En Ik ben nu al nieuwsgierig wat de verschuivingen zijn. Dat vind ik zo leuk om te doen. Dus Dat gaan we morgenochtend allemaal lekker voor jullie uitzoeken. En om 2 uur gaan we dat live presenteren voor jullie. En dat zal duren tot ongeveer de klok van een uur of half vijf. En dan hebben we vanavond natuurlijk de vergadering met opzienbarend nieuws. Dus hou Facebookpagina van Radio Els 558 goed in de gaten. Dan kun je alles volgen. Zowel via de, via de sociale media zoals dat heet. En natuurlijk ook op het radiokanaal van Radio Els 558. Ik ga ermee stoppen. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En graag tot morgen bij de Top 40. Don't I make you an awful you can't refuse. I'm gonna put my finger on you. 'cause I need you so. And I want take no for an answer. In my life I've had a time. Had to fight for what was mine. And I don't intend to lose my crown But every time I look at you And the beautiful things you do Every single nerve in my body says hold it down So now I'm putting about the fever word like what must be, must be Didn't you know that you belong But I put my finger on you Like a puppet thing When I pull the string You're the dancer gonna I make you an offer You can't confuse put my finger on you Cause I need you so, And I won't take no point You ever sit, waiting, hoping, wanting something that's never gonna be? got gotta feel deep inside, that I need you by my side And I won't let up, baby, till I do Yes, I know I make you smile Things will change in a little while Cause I never say a thing I mean It don't come true Believe me, I don't wanna hurt you But my heart won't set you free Surely you know that you belong to me Don't I make you belong for can can't refuse Er zijn veel afwashows in Nederland er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt: dat is Poetecalorisch Afwas Show!